Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. D66 zal het kabinet kritisch volgen. Jullie krijgen het niet makkelijk met ons, zei fractieleider Pechtold... op het D66-congres tegen zijn eigen ministers. Volgens Pechtold waren de kamerfracties van de VVD en de PvdA... de afgelopen jaren iets te klef met het kabinet. Hij verdedigde verder de keuze van zijn partij om te gaan regeren... met rechtse en christelijke partijen. Volgens Pechtold moest D66 verantwoordelijkheid nemen. Weglopen was voor hem geen optie. Hij hekelde de opstelling van de SP en GroenLinks... die volgens hem alleen maar oppositie willen voeren. De Libanese premier Hariri zegt dat hij pas komende week duidelijkheid zal geven... over zijn politieke toekomst. Hariri reisde vandaag van Saoedi-Arabië naar Frankrijk... op uitnodiging van president Macron. Woensdag wil hij weer in Libanon zijn voor de nationale feestdag. Na een gesprek met president Aoun zal hij vertellen wat zijn plannen zijn. Hariri kondigde twee weken geleden vanuit Saoedi-Arabië zijn ontslag aan... omdat hij bang is dat hij in Libanon door Shiïtische militanten wordt vermoord. Aoun heeft zijn ontslag niet geaccepteerd. Op een tienerfeest in Assen is gisteravond een bezoeker gewond geraakt... toen hij door een rapper van het podium werd geslagen. Een groep rappers had het publiek juist uitgedaagd om naar voren te komen... maar toen iemand dat deed kreeg hij een harde klap... De rappers werden daarop van het podium gehaald. Het feest in Assen, dat alcoholvrij was, ging daarna wel door. Het slachtoffer gaat aangifte doen. Roger Federer is gestrand in de halve finales van de ATP-finals. Hij verloor van de Belgische tennisser David Goffin met 2-6, 6-3 en 6-4. Goffin, de nummer 8 van de wereld, had nooit eerder van Federer gewonnen. De Belgen ontmoette in de finale de winnaar van het duel tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Amerikaan Jack Sock. De ATP Finals worden ook wel het officieuze wereldkampioenschap genoemd. Het weer, ook vanavond en vannacht nog kans op buien. Morgen af en toe zon en verspreidt in het land nog een bui. en Het wordt dan opnieuw ongeveer 9 graden. Dit was het NOS. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu entertainment for you. Lieverling, Ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten.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 Hier kom jij nou in een leven. We was Gerard Joling en hij had het over een lieveling. We gaan uh, terug naar de jaren, ja, 70 eigenlijk. Ja, uh, yeah, Dusty Springfield en uh, Son of a Preacher Man. Blijf lekker luisteren, tot 7 uur, entertainment, voor jou. Mijn naam is Fritijn, eet smakelijk en uh, een goede avond. Really was the preacher's son, and when his daddy would visit come. When they gathered round and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows the I survived. The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. See what he was.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 Zo, so Dat was hem. Yeah, ja, Son of a preacher Man van Dusty Springfield uit de jaren 70. En ja, uh, yeah, we blijven een beetje lekker in die, in die tijd met de uh, yeah, Boney M en de Rivers of Babylon. The rivers of. daar ja, dat waren ze dan. De legendarische groep. Uh, ja, Boni M. Ja, je kende vast wel die, die man die niet kon dansen, maar toch allerlei gekke trucs uithaalde. Waarop het uh, ja, eigenlijk een beetje komisch werd. En toch wel, uh, ja, vrij leuk. Laat ik het zo zeggen. We gaan een beetje op de Franse tour en uh, dat doen we met Michel Depal. Del, ja, Delpal. Zeg je dan, hè? Delpal. Poeg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 Draps. Je traîne Je traîne Je traîne faire te pour un flirt avec toi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 Zo, dat was hij dan. Poor en pleur. Poor en flirt. Ja, Michael Depeche. de Pasch. De. de ik, ik ken die naam niet uitspreken. Nou, nou, nou, nou. Goed, we gaan lekker verder. Heerlijk nummertje was dit. Een beetje zomers tint. En uh, ja, dat mag ook wel. Uh, ja, we gaan weer langzaam eigenlijk naar de kerst. Dus uh, ja, dat het uh, ja, kouder gaat worden, dat. Uh, ja, het is zo. Het is niet lekker, maar goed. Eh, we gaan een plaatje draaien van uh, George McRae en. Uh, ja, een lekkere gauw uit de jaren zeventig. Uh, rock is your baby. dadelijk gaan we even contact opnemen met Jan Koelvoet over zijn single en uh, ja, album. Dus ben je geïnteresseerd? Blijf lekker luisteren. Entertainment for you, tot de klokjes van 7 uur. It's is CFM. Ziev. Sandboys, Ziev. tanto e Sandboys, non Sandboys, Ziev. Sandboys, Ziev. Terra doe me een quero vast Alicia, ja, lekker de gauw houden van uh, Julio Iglesias. En uh, ja, dat allemaal hier uh, bij uh, CFM Entertainment for You. En ja, met de heerlijkste muziek van uh, ja, Zandvoort en Omstreken, natuurlijk. En we gaan lekker verder met Dien Sounders en we hebben het over 1, 2, 3. 1, hey, laat je nooit alleen. 2. Zoals jou is geen 1, 3.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 een meisje zoals jij bij mij wil zijn. Maar misschien had het dan toch zo moeten zijn. Eén, nog alleen. Geen, één. Dan weet ik pas zoveel ik van je viel. Begin ik weer met één, twee, drie. Wat ik je voelen wat ik zie. Als je twijfelt of ik echt wel om je geven dan begin ik weer met één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 En uh, ja, de lekkerste hits hoor je natuurlijk hier vanuit Zandvoort. En zo dadelijk natuurlijk ook uh, ja, de Euro Breakdown. En dat allemaal met uh, ja, de nummers uit uh, ja, de gehele, gehele Europa eigenlijk. Hè? Ja, ja. De, de, de toch 40 nummers uit uh, geheel Europa dadelijk uh, ja, te horen na Entertainment for You. Dus blijf lekker luisteren. We gaan in ieder geval een, een Kroatisch plaatje draaien. En dat allemaal voor mijn uh, vrouwtje natuurlijk. En ik heb genomen Vlado, Giorgiev en Angele. Je mag gedanst worden hoor. Angela. Angela. Dat allemaal. Ja, vanuit Kroatië eigenlijk. En uh, ja, wat, uh, wat ik ga doen is. Uh, ja, we hebben Jan weten te bereiken. En uh, Jan Koevoet. Jan, een hele goede avond. Een hele goede avond. Daar zijn we weer. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja zo lang is het niet geduurd, hè? Nee, nee, nee het, is, uh, het is allemaal. Uh, ja, Het gaat lekker, laat ik het zo zeggen. Ja, het gaat heerlijk. Het, uh, het volgt elkaar snel op en uh, we hebben gewoon zinnen. Dat is belangrijk. Nou, dat blijkt sowieso. <laughs> ja. Hé, hey, uh, ja, dat gaat er eigenlijk uh, ja, nu dubbel, hè? Een nieuwe single en. Uh, ja, de, ja. De album, hè? Ja. ja, inderdaad. Dan gaat het eindelijk gebeuren. Ja, uh, in oktober kwam de single uit de nieuwe single. Ja. En uh, natuurlijk, er was een voorloper naar het uh, album, wat uh, in uh, november is uitgekomen. Ja. Uh, uh, en yeah, ja, uh, de nieuwe single die, uh, die draait uh, gewoon overal heel uh, lekker mee. En ja, het album, yeah, daar ben ik ook heel trots op. Ja, dat is een ja, single die uit de uh, hele wereld mag het weten. Hè? Ja, precies. En dat, uh, ja, toen ik dat uh, nummer, uh, het lied dat lied was, Als ja. het schrijven was, ja, toen, uh, ja, toen, toen, toen, toen merkte ik gewoon dat het... Uh, Nummer 50 was, en ik denk van de hele wereld mag het weten, ja, ik moet ook maar meteen een album uitbrengen. Ja. alle 50 liedjes die ik de al, die ik de afgelopen 17 jaar geschreven heb, gemaakt heb, uitgebracht heb, die daarop staan. Ja, want dat is ook, eh, uh, ook duetjes, hè? Ja, uh, die omdat staan ik, er ook op. ja, omdat ik dus de laatste, vanaf februari vorig jaar, Hey, dus uh, bijna twee jaar geleden. Ja. Ook uh, samen ben ik gaan zingen met uh, Petra van Zundert. Ja. En dat ja, ik haar dus vier duetten gemaakt heb. Ja. Ja, uh, maar goed, het is gewoon van eigen hand. Dus uh, vandaar dat ze ook op het album staan. Ja, ja maar Petra die is ook uh, natuurlijk uh, solo-artiest. Ja. Ja, ja, nou, uh... solo-artiest. heeft de solo-single uitgebracht. Ja. Maar uh, ja, haar optreden hey, dat, uh, ja, dat doen we dan uh, toch uh, ja, heel veel volgens samen. Ja. En uh, ja, dat is gewoon alleen maar gezellig. En uh, ik heb 16 jaar uh, gewoon solo gedraaid. Dus overal naartoe geweest. Ja, en uh, alleen gezongen. Maar het uh, laatste tijd is ik bijna altijd gewoon... Uh, ja, maar twee Ja, dus uh, jullie trekken goed bij elkaar op. zo ja, ja, ja, zeker. Het match is heel leuk om heel gezellig te doen. Ja, nou ja, het is sowieso belangrijk natuurlijk. Kijk, uh, ik bedoel, uh, beide artiesten en uh, ja beide toch ook uh, eigen nummers... En dan ja. toch uh, samen, uh, ja, eigenlijk de hoort op gaan, zoals het heet. Ja, <laughs> ja dat, dat doen we. En uh, ja, het is natuurlijk uh, veel in de regio, ja. maar, uh, maar ook daarbuiten. Ja. Nou ja, dat, dat is uh, oh. sowieso prettig. Uh, ja, Hé, ik bedoel, uh, daar, daar schrijf je muziek voor. Ja, kijk, uh, ja goed, al uh, zelfs, je hebt het uh, al bestaande liedje, dat zijn dus uh, allemaal eigen teksten, eigen. En jij eigen, eigen de muziek die, die ik gemaakt heb. En uh, ja, ik had uh, gewoon uh, ja, zeg maar 17 jaar geleden ook niet uh, ja, kunnen dromen dat ik dat uh, zou kunnen. En zeventien uh, ja, jaar tijd zijn toch uh, drie uh, singles uh, in jaar, uh, per jaar. Ja, en we uh, hebben elkaar vijftig. En het bijzonder is ook dat ze allemaal in de studio van Manfred Jogenelis ja. Ja, zijn uh, gearrangeerd. Ja. ja, dat is inderdaad uh, ja, toch wel uh, uh, vrij apart. Ja. Ja. ja, dat mag ik wel zeggen. Ik bedoel, het is niet een, een dagelijks iets. Nee, nee, nee. Nee, goed, maar ook, het, kijk, als ik bij Manfred kom en uh, ik zeg ik heb een nieuw liedje en dan uh, nou, voelt hij ook precies aan ja, wat, uh, wat ik weer bedoel en hoe ik het graag wil, wil hebben. Wat, uh, ja, wat eigenlijk de, de, het, het liedje inhoudt en uh, nou goed, uh, dat voelt elkaar gewoon heel goed aan. Ja, ja nou, dat is belangrijk inderdaad. En uh, ja. Maar even kijken. Uh, het album. Uh, ja. Jan. Dat, uh, wat is, hoe is die getiteld? Ja, dat is uh, Jan Koevoet Top 50. Oké, okay. want dat ja. gaat, uh, dan praten we over een, een driedubbel CD, hè? Ja, het zijn drie CD's. Uh, 50 liedjes. Want uh, op CD 1 er staan uh, 12 liedjes. Dat zijn de liedjes van de afgelopen 2,5, 3 jaar. Ja. Dus ook de duetten met Petra. Dan op CD 2. Er staan 19 tracks. Dat zijn eigenlijk meer de, ja, toch de radio liedjes. Ja. En op uh, CD3, ja, er staan uh, natuurlijk ook hele mooie liedjes, want, uh, ja, uh, luisterliedjes, maar ook uh, tempo liedjes, uh, wals. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, twee uh, liedjes die ik uh, voor mijn kinderen geschreven heb, ja. op het moment dat ze gingen trouwen. Ja, oké. Okay. Nou, dat is leuk. Ja, heel persoonlijk dus, Ja. ja. Hé, hey, Jan, zijn, uh, zijn die online te bestellen? Of uh, uh, ja, in de platenwinkel? Ja. Tenminste, de platenwinkel. Uh, ja, tegenwoordig uh, hebben we geen platenwinkels of... meer, hè? Nee, uh, hier in Roosendaal uh, is er niet één, niet één CD-shop meer. Nee, nee, nee. Ja, dus uh, moet je toch naar uh, bijvoorbeeld uh, Breda. Dus ja, of de Warenhuizen. CD-shop. Of naar de CD-hal Ruinen. Ruinen, ja, dat is het begin, hè? Dat is een hele bekende, ja. en dan kunnen de mensen dus ook inderdaad het uh, album bestellen. kost uh, maar 15 euro, dus ja. dat valt ook best mee. Dat, dat valt 18. inderdaad maar je voor drie CD's. Voor drie CD's, ja. en uh, zijn allemaal, uh, ja, toch, uh, en dat hoor ik gewoon, dus uh, vanuit de achterban. Het uh, zijn mooie liedjes die uh, ja, heel makkelijk meezingen ook. Uh, maar goed, de mensen kunnen natuurlijk ook uh, ja, gaan googlen en uh, Jan Koevoet opzoeken. Ja. En, uh, dan komen ze natuurlijk ook uh, op de site. Maar uh, ik moet er begrijpen weer zeggen, de site, misschien uh, heb je gezien dat, uh, ja, dat die gehackt is. En uh, dat die momenteel dus, uh, ja dat er nieuw wordt gemaakt. Maar, ja, uh, dus tegenwoordig uh, scheer en inslag. Ja. ja, ze kunnen daar wel uh, het e mailadres het telefoonnummer vinden. Dus ook de mensen kunnen dus, uh, ja... Uh, via de site mij bereiken. Ja, oké. Okay. En anders uh, ja, kunnen ze het in ieder geval uh, ook uh, via Facebook uh, mij uh, proberen te bereiken. En dan, uh, ja. Ja, dan komt het automatisch ik bij jou terecht. Dan kan je ook, ja, ja. ja. Nee, dat komt allemaal goed, uh, Jan. En de, in ieder geval, uh, uh, jij had uh, Facebook, hè? Facebook, ja. ja. ja, ja. En voor... Jan, ja. verder niet, hè? ik. Maar jij deed alles via Facebook, toch? Ja, via Facebook, ja. ja. ja. En ook in uh, gezamenlijke met uh, Peter, hè? Ja. Um, Peter van Zundert, uh, maar de mensen, goed, als ze gewoon gaan zoeken, even Jan Koevoet intikken, uh, in dan uh, komen ze wel. Ja, bij Facebook, en, uh, ja. Ja, Facebook, ja. Nee, dat komt helemaal goed, Jan. En we hebben ook een hele mooie club gemaakt bij het liedje, ja? in De Wereld Mag Het Weten, met een... Uh, ja, we zijn dus in de buurt van Roos, dat is hier een uh, vliegveldseppe. Ja. En de naam is uh, namens nu veranderd, want dat is, uh, het, is, het is uitgebreid, maar goed, uh, het ligt vlakbij... Uh, bij uh, Roosendaal hier. Ja. Tussen Roosendaal en het allure En, uh, ja, goed. Ze werd een uh, vliegtuigje, een sleep, de hele wereld, mag het weten. Die heeft een, uh, een uur boven Roosendaal gecirkeld. Geweldig, ja. ja. Ja, en dat is toch ook, uh, ja, ik moet steeds weer iets nieuws bedenken. En dat hebben we gedaan. Ja, nou, uh, ik hoop dat het allemaal, uh, ja, toch uh, uh, zijn vruchten uit mag uh, werpen, zeg maar. Ja, natuurlijk. Dat hoop nee. ik ook. en uh, Ja, maar goed, uh, dat, uh, kijk, naar ik van... een uh, interview deze week. Ja, staan we toch uh, ook weer volgend jaar met de Vierdaagse van Nijmegen? Ja. ja dus, ja. Het, het, het, Toch leuk? Ja, dat dacht ik wel. Ja. ja. Uh, de Vierdaagse van Nijmegen is altijd uh, ja, reuze gezellig. Ja. Als het uh, weer nou ook nog een beetje mee zit, dan uh, is het helemaal ja. prettig. Ja, precies. Ja, ja ik ben ook een keer uh, geweest daar en uh, ja, het is uh, daar met uh, verschillende podia en uh, ja, gezelligheid ja. opgewonden. Ja, het is een en al gezelligheid, ik weet het. <laughs> ja. Hey Jan, ik, uh, ik denk dan even gaan draaien. Heel graag. Dus, uh, in ieder geval, de hele wereld mag het weten. En ja, die mogen weten dat je ook een, uh, een uh, dubbel album uit hebt. Oftewel een uh, drie-cd-album. En uh, ja, te bestellen bij uh, CD-Hal Ruinen. Dat ze onder, onder meer. En ja, eventjes uh, via Facebook uh, kunnen ze jou bereiken. Eventueel voor, ook voor de optredens en uh, cd's. En noem maar op, voor elke vraag... En natuurlijk ook op, uh, staan op Spotify en al die uh, social media staan ja. die ze vinden. Dus, dus uh, de mensen die, uh, als het willen hebben, ja, ja. het is verkijkbaar. Oké. Okay. Wij gaan het draaien. De ja, hele wereld mag het weten. Joe. Ja, hey. dankjewel. Dankjewel, Jan. Tot ziens. hey tot de gauw. Oké. Oké, okay. okay, hoi hoi. Wel, doeg. De hele wereld mag het weten, ik ben totaal van jou bezeten. Onder de sterren wil ik je zeggen dat ik zoveel van je hou. Is het je lach? Zijn het je ogen? Waar is deze van licht te dromen? Of die ene zoek van jou. Waarom ik nu zo van? Ik in mijn dromen steeds weer iedere nacht, dan zie ik jou weer komen, zie hoe jij naar me lacht. O, oh, Pupido, jij hartenlief, jij raakt steeds mijn hart, doe kom alsjeblieft en maak me niet verward. De hele wereld, mag het weten, ik ben totaal van Ik zoveel van je hou, is het je lach? Zijn het je ogen waar ik steeds van? Jij bent zo bijzonder, jij bent zo apart En daarom echt een wonder waarop ik heb gewacht Ik zag in al mijn dromen dat jij wel bestond Ze zijn uitgekomen, ben blij dat ik jou vond De hele wereld mag het weten, ik ben totaal van Zet je lach, zijn het je ogen Waar ik steeds van licht te dromen Op die ene reng van jou waarom ik nu zo van je hou De hele wereld mag het weten Ik ben totaal van jou bezeven Ondergesteld Dat was hij dan zijn uh, ja, nieuwe single. De hele wereld mag het weten. Staat thames ook op uh, ja, zijn driedubbele album. Van Jan Koevoet. En uh, ja. Te bestellen bij CD Ruinen en dergelijke. En uh, via Facebook. Kun je Jan ook bereiken. De hele wereld mag het weten. Dat was de titel van deze single. En uh, ja. Wij gaan nog een plaatje draaien van Sean West. En jouw blik. We're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 John West en uh, jouw blik en uh, ja we gaan weer iemand in de uitzending halen en dat is Donny Donnie Joel Donny Don, een hele goede dag, avond God. hele goede avond hey jij hebt hem op de intercom staan nee ik heb hem niet op de interkom oh oké okay. dan zit je ergens uh, in een uh, holle ruimte ja ik zit gewoon in de woonkamer hij staat wel een beetje leeg dus ik denk dat dat het is oké okay, oké okay. hey Donny uh, ik denk dat er een, een, een leuke jonge dame op je afkwam en die zei van, uh, jij bent alles. Toen, ja, dacht, jij, uh, toen dacht jij van, uh, daar zal ik eens even een titel van maken. <laughs> ja, het was wat meer eigenlijk, dat ik verliefd was op een meisje. Ja, dat, uh, dat hebben we toch mee te maken? Ja, zeker. Ja, okay. <laughs> ik, ik ging haaltjes stappen en uh, ja, toen is het allemaal vanzelf gebeurd, hè? Ja, ja, ja. ja. En hoe ja, lang geleden alweer? Dat is, dat is nou een jaar of... Twee geleden denk ik, maar het is me altijd bijgebleven. Ik ben ook niet samen met diegene, maar ik vond het wel leuk om er iets over te maken. Nou ja, dat is het belangrijkste toch? Ik bedoel, het is toch iets wat de meeste overkomt, dit soort dingen. Ja, ja. Heel veel. Laten we daar maar niet over uit de schoolbank kloppen. Kijk maar, hoe is het eigenlijk een beetje tot stand gekomen? Ja, ik had eigenlijk een bepaald ding in mijn hoofd en uh, ik vond andere liedjes leuk. En uh, dit is echt hetgeen, ik heb uh, ideeën heb ik opgeschreven, heb ik bij de studio, heb ik met uh, Joris van Dijk, heb ik dat allemaal besproken en gedaan, voorgelegd wat ik in mijn hoofd had, wat ik graag wou. ja. En uh, hij heeft dat verder uitgewerkt voor mij in principe. Ik had een tekst, en uh, althans, ik uh, wist niks uh, qua tekst te schrijven. Dus dat heb ik uitbesteed aan uh, Colin Heikens. En uh, een paar steekwoorden doorgegeven van hier moet het over gaan. Dit ja. is gebeurd en uh, zo, zo moet het worden. Oké, okay, je bent er zelf uh, dik tevreden mee. Ja, zeer zeker, Oké. Okay. Wie, wie heeft het nummer geschreven? Colin Heikens van Mike en Colin. Ah, Oké, okay. en dat is uitgebracht door uh, Rood Hit Blauw, hè? Ja, bij uh, Ronald Vis. Ja, ja, ja. Dus uh, helemaal super allemaal. Echt. Top team omheen. En uh, ze me goed op de hoogte. Ze dus regelen veel van. me. Uh, ja, het gaat echt super. Ja. In de hitlijsten waar ik in staat. Dus dat is ook altijd leuk om te horen. Ja, sowieso. Dus dat is echt geweldig. Ja, legt er u al wat, uh, wat nieuws op de plank eigenlijk. Wat een beetje uh, legt de broeder, zeg maar. Uh, voor de... Ja, ik uh, ben van plan om uh, december weer de studio in te gaan. Ja. Uh, ik ga wel wat anders doen dan wat ik nu heb gedaan. Want ik wil eigenlijk een bepaalde richting op uh, wat commerciële, wat je eigenlijk een beetje overal kan zien. Het ja. is eigenlijk lekker een kroegheertje ja. en leuk uh, om te dansen. Maar ik wil uh, wel het, serieu het serieuze werk nu gaan doen. Dus uh, ik ga een hele andere kant op wat het gaat worden, dat ga ik helaas nog niet zeggen. <laughs> <laughs> nou ja, dat houdt het verrassend, hè? He? Ja, zeer zeker. Nou ja, ik bedoel, uh, ja, uh, nou ja, dan hoop ik wel dat je hier, uh, hier in de studio bent. Ja, ja, nee, zeer zeker. Dat kunnen, we altijd, dat kunnen we altijd realiseren, toch? Ik bedoel, uh, die, die verrassingen, daar houden we ook van, dus... Ja, inderdaad. Nee, dat, dat, dat kunnen we zeker een keer kijken. Of dat lukt natuurlijk. Ja, nee. Je bent van harte welkom, sowieso. En de koffie ja, is er altijd bruin of, uh, ja, iets anders. Ja, fijn om te horen. Super. hey eh... Um, hoeveel single is het eigenlijk, tweede? Dit is mijn eerste single. English, eerste, oké. Okay. Je, ja. je hebt wel, uh, ja, aardig wat gezongen, maar... Uh, ja, ik staat, ik ben... staat er, staat er, staan er nog ja. wel uh, nummers, zeg maar, op YouTube? Nee, ik heb eigenlijk niks op YouTube uh, gezet. meer gewoon uh, omdat ik wel echt uh, met een single meteen wou komen. Ja. Maar ik heb de afgelopen jaar, twee jaar toch wel uh, veel optredens gehad en uh, veel gedaan. Oké. Okay. Maar ook uh, qua YouTube, en ik heb heel veel filmpjes op mijn Facebook staan, op mijn Instagram, maar op YouTube heb ik eigenlijk niks aan. Oké, okay. en voor boekingen kunnen ze ook naar je Facebook of heb je ook een eigen site? Uh, ze kunnen allemaal naar mijn Facebook, naar mijn Instagram, de site daar er wordt aan gewerkt. Oké. Okay. Uh, voor, voor nu, ja, je kan altijd googlen en gaan naar mijn Facebook, gaan naar mijn Instagram. Ik heb overal berichten sturen, overal staan telefoonnummers waarop je mij kan bereiken. Of uh, dat wel degene die mijn boekingen bijhoudt. Dus ja, schoonmoe. Ja, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Ja, toch? Ja. En uh, hoe gaat de site heten? Gewoon Donnie uh, Joel? Met dubbel L? Dat weet ik nog niet. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik heb al heel veel plannen liggen. wat nu eigenlijk een beetje wordt of gekeken. of we dat kunnen realiseren. Ja. En qua naam, daar ben ik eigenlijk nog niet uit. Even nog een beetje brainstormen. Oké, okay, nou gewoon in ieder geval op Facebook. Donnie Joel indrukken met dubbel L. En uh, ja, dan komen ze in ieder geval bij jou. Ja, zeer zeker. zeker. Oké. Okay. Hey, ik denk dat we nog eventjes moeten gaan draaien. We zitten krap in de tijd. Nou, ik ben benieuwd. Ja? Hey, ja. eh, bedankt voor je tijd in ieder geval. Ja. Nou, ik wens ja, jou een fijne, fijne avond en een uh, heel, heel goed weekend. Ja, hetzelfde. En dat je maar heel veel optredens mag hebben. Ja, we gaan nou snel douchen en dan gaan we weer naar de eerste. Dus, uh... Dat bedoel ik. Hey, Ga lekker door. Ja, Donny, hey, bedankt. Hey, fijne avond. Jij ook. Hey, groetjes. Oh. Hoi, hoi. Donny Joel en jij bent alles.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 Je kust me onverwacht vannacht. Jij, jij bent heel mijn aarde, jij bent alles om me heen. Jij bent echt de vader, nee daar kan ik niet omheen. Ik kan het niet geloven dat ik zoveel om je geef. Kan meteen. De zon is alweer op, maar heb nog veel de avond in m'n kop. En jij die pleurten met je handen in je haar. Zo om je vee en voor jou mee Oh, want jij, jij bent heel mijn aarde Jij bent alles om me heen Jij bent echt de vader en mijn lieve nummer één En lieve God, wist ik al meteen Vader, met weg te varen en mijn liefde Ja, het zit er alweer op. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren, voor het kijken. En natuurlijk eh, hoor ik u graag de volgende keer weer. En eh, ja, volgende week ben ik er niet. En de week daarna waarschijnlijk wel. Maar ik zou zeggen, eh, blijf sowieso lekker luisteren. Want eh, na mij komt eh, de Euro Breakdown. En dan eh, hoort u de allermooiste hits uit heel Europa. Ik zou zeggen, ja, tot de volgende keer. Goedjes, bye bye, zwaai zwaai.